4 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het noorden van Mali hebben Tuarek-rebellen... de historische stad Timbuktu omsingeld. Volgens ooggetuigen wordt er zwaar gevochten. Eerder veroverden de Tuarekens de noordelijke steden Gauw en Kidal. De rebellen winnen steeds meer terrein op de militairen. Het leger in Mali pleegde vorige week een staatsgreep... waarbij president Touré werd afgezet. In het water van de Westersingel in Leeuwarden drijft een projectiel dat lijkt op een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog. De omgeving is afgezet. Huizen in de omgeving hoeven niet ontruimd te worden, maar de gemeente sluit niet uit dat dat later alsnog moet gebeuren. De politie houdt er rekening mee dat het om een 1 april grap gaat, maar de explosieve opruimingsdienst onderzoekt de zaak. De Turkse premier Erdogan heeft aan het begin van de Syrië-conferentie gezegd dat de Syriërs het recht hebben om zich te verdedigen tegen het leger van president Assad. De ministers van buitenlandse zaken van zo'n 80 landen zijn in Istanbul bijeengekomen om de druk op het regime van Assad te verhogen. De regering in Damaskus beloofde deze week het vredesplan van de internationale gezant Annan uit te voeren, maar veel landen geloven dat niet. De natuurbrand bij Radio Kootwijk in de gemeente Apeldoorn is onder controle. Volgens Staatsbosbeheer is bijna 100 hectare natuur verloren gegaan. Brandweerkorpsen uit de regio zijn nog steeds bezig met blussen. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend op de hei en sloeg daarna over naar het bos. Wielrenner Fabian Cancellara is uitgevallen in de Ronde van Vlaanderen. De Zwitser was samen met de Belg Tom Bonen favoriet. Cancellara kwam bij de bevoorrading midden in het peloton ten val. Mogelijk heeft hij iets gebroken. Ook de Nederlandse kanshebber Sebastian Langeveld is zwaar ten val gekomen. Het weer. Vanavond kan in het noorden een beetje regen vallen. Morgen vrij veel bewolking en weer in het noorden wat regen en in het zuiden droog. Het wordt morgen 11 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB ah, Verkeersinformatie. Het is druk op de wegen naar het Gelbredoom. Daar is straks de wedstrijd Vitesse AZ. Op de A12 Utrecht naar Duitsland staat bij knooppunt Velperbroek 3 kilometer file. En op de rondweg van Arnhem, de N325, staat ze vanaf dat knooppunt Velperbroek naar het zuiden. Tussen Westervoort en Husse nog eens 2 kilometer. Het treinverkeer tussen Eindhoven en Helmond ligt stil na een aanrijding. Volgens ProRail loopt de vertraging op tot meer dan een uur. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende. Nummer. Oh nou ja, beleef nu de ontknoping. Ja! Yeah! Beleef de ontknoping van de Eredivisie en andere Europese topcompetities bij Ziggo live op je tv. Bestel je favoriete wedstrijd voor 5.95 zonder abonnement op ziggo.nl/tv op bestelling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, ah sorry. Vanavond in Karo Brandpunt. De alarmerende toename van het aantal ghb verslaafde Hulpverleners zitten met de handen in het haar. En opnieuw verslagen door de Duitsers. Waarom krimpt onze economie terwijl het daar van een leien dakje gaat? Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Yes! Kijk deze zondag live op je tv naar Arsenal Manchester City. Bestel deze topwedstrijd op ziggo.nl slash tv op bestelling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 Vier minuten over vier. We beginnen in de Amsterdam Arena Ajax tegen bekerfinalist Heracles. Bas Dichler. Bij vier minuten over vier hoort eigenlijk 4-0. Maar dat is het niet meer. Het is 5-0 geworden bij Ajax. Heracles een formidabel mooi doelpunt. Opnieuw moet je eigenlijk zeggen. Van de Jong dit keer. Die stond nog niet op het lijstje. Een geweldige paas van Eriksen. Die vanaf uh, zeker 25 meter over de laatste verdediger van de Linden heen valt. Precies in de loop van de Jong. Die neemt hem aan. En in één keer tilt hij hem over de keeper van Pasveer die uitkomt. Prachtig doelpunt, kwartier ruim nog te spelen in Amsterdam. En Ajax doet voor zover dat nodig is aan klantenbinding. Ai, ai, ai, deze bal van uh, een van de verdedigers. Gaurier, dat is niet echt de verdediger ook, die die speelt op zijn keeper is. Wat aan de korte kant bijna profiteert blind. Maar het loopt voor Heracles goed af. Het wordt toch nog... Een flinke afstraffing voor de Almeloers. 5-0 in de arena. Spannend is het wel bij RKC tegen Aro en die houdt kamp. Oeh, bijna niet meer. Want het schot van uh, Evander Snow wordt uh, met moeite gehouden door Cortino. Het staat nog 1-0 voor RKC Waalwijk. Uh, Ader Den Haag speelt alles of niets. Uh, komt wel wat dichter in de buurt van het doel van Jeroen Zoet. Heeft zelfs een keer kunnen scoren, maar dat doelpunt werd afgekeurd. Maar het staat nog altijd 1-0 voor RKC uit Waalwijk. Ronde van Vlaanderen, Gio Lippens. Ongelooflijk spannende finale in deze Ronde van Vlaanderen. 13 kilometer nog te rijden. De koplopers hebben zojuist de Paterberg gehad. En als ik zeg de koplopers, dan heb ik het over een dijk van een trio. Potsato, Ballan en Bonen. Dat zijn de drie koplopers die op de eerdere berg, op de Kwarem. ...zijn weggereden bij de rest. Paulini in achtervolging. Daarachter een heel klein groepje nog maar. Met Chanel, Breschel, Sagan, Boas van Leuke en Leukemans. Dat zijn een beetje de belangrijkste namen in die achtervolging. De hockeytopper rotterdam Pinoké leek beslist, Tim Steens. Ja, het is nog steeds 3-1 voor uh, Rotterdam. En Pirmin Blaak, de doelman voor Rotterdam, laat zien dat hij achter Jaap Stokman... ...terecht de tweede doelman van, van Nederland is. Want twee keer redde hij op inzetten van uh, Hemminga, Musters... En dat deed hij uitstekend. Maar op dit moment krijgt Pinochet wel een strafcorner te nemen. En je weet het, Justin Redraws staat gerand voor succes. Want hij kan uh, die strafcorner natuurlijk gaan benutten. En dan is het met nog een kleine vier minuten te spelen, 3-2. Maar goed, we gaan even kijken hoe die strafcorner gaat lopen. Lucas Judge gaat hem weer aangeven. Jonas van Hek, de scheidsrechter, moet even zorgen dat alle verdedigers van Rotterdam achter de doellijn staan. De maskers gaan op bij de verdedigers. En ook Piermin Blaak in het doel van Rotterdam die gaat zich concentreren op deze strafcorner van Justin Reed-Ross. En ik zei het al, Piermin Blaak is in bloedvorm op dit moment vandaag. Want hij keept echt een uitstekende wedstrijd. zeker op die inzet van uh, Leon minuten geleden, want die stond echt oog in oog met hem. Fratsen die bal in de bovenhoek, maar hij pakte hem keurig eruit, die piramid blaak. Nu even concentratie bij die strafcorner, het aangeven van Lucas Judge. De stop van Lloyd Madsen en natuurlijk Justin Reedross. Kan hij deze strafcorner verzilveren? Komt die bal, de push van Reedross? Nee, hij wordt niet goed gestopt. Maar uiteindelijk is er shoot gemaakt door de uitloper. En dat betekent dat we weer een strafcorner krijgen. Even kijken of we deze strafcorner nog mee kunnen nemen. De bal weer terug naar de aangever, naar Lucas Judge natuurlijk. Want terecht een tweede strafcorner gegeven door Jonas van het Hek, de scheidsrechter van vandaag. Samen met Bart de Liefde een goede wedstrijd fluitend. Ze hebben het niet moeilijk, want het is een vrij sportieve wedstrijd. De spelers die gunnen elkaar alles. En nu eens even kijken naar die tweede strafcorner voor Pinoquet. Likos Judge met het aangeven, de stop van Lood En daar komt de push van de Ross. En het is een push, maar die wordt goed uitgelopen door de eerste uitloper Jeroen Hetsberg. En zo levert deze strafcorner geen treffer op en blijft het 3-1 voor Rotterdam gaan wij weer naar de Ronde van Vlaanderen, want ja, het gaat er echt aankomen, de finish. Sebastiaan en Guillaume. 13 kilometer nog, 13 kilometer in dalende lijn in de richting van Oudenaarde. En dan krijgen ze hier straks een hele lange rechte aankomst. Prachtig om te zien als ik hier links de weg afkijk. Nieuw geasfalteerde weg. En dan zie je daar gewoon, ja, heel in de verte kun je daar zien waar straks de renners aan gaan komen. Drie koplopers hebben we. Tom Boon op dit moment op koprijd. Het wordt overgenomen door Alessandro Ballan. De man die zo vaak de ellebogen wat raar naar binnen gehoekt heeft. Maar ja, toch altijd verschrikkelijk hard kan trappen. Zo werd hij ooit wereldkampioen. En dan Filippo Pozzato, de enige van deze drie die de Ronde van Vlaanderen nog nooit heeft gewonnen. Want Balan was de winnaar in 2007. En Bone won twee keer. Hij won in 2006 en 2005. Eén achtervolger nog maar. Peter Sagan, de man van Liquigas. De Sloveense kampioen die probeert het dan gewoon in zijn eentje. En hij krijgt dan een paar mannen achter zich aan. Onder andere, kijk eventjes hoor. Is het Chavanel die daar achter Galopijn... Nee, Galopijn ligt er al uit. Gregory Rast is het. Dat is de man van Radio Shack die daarbij zit. Maar dat groeit het groepje weer samen. Matty Breschel van Rabobank zit erbij. Helaas geen Nederlanders meer. Maar deze drie. 21 seconden hebben ze nog maar, Sebastian. De vogels zijn gevlogen. Of toch niet? Ja, het wordt nog spannend in de slotfase. Maar ja, Bonen bijvoorbeeld met zijn sterke sprint zal Sagan er absoluut niet bij willen hebben. Bonen draait goed rond. Doen ze trouwens allemaal hoor. Balan is trouwens ook niet een van de langzaamste in het peloton. En dat is Filippo Pozzato natuurlijk ook niet. Pozzato nu in tweede positie achter Tom Bonen. Bonen heeft Even met dat elleboogje. Dan komt Balan naar voren. De wegen worden weer breder en breder. Op weg richting Oudenaarde. Nu Pozzato in tweede positie achter Balan. Balan met de handen onder in de beugel. In dat uh, rood. Dan uh, is het uh, Pozzato in tweede positie. Bonen in het lichtbruin. En ik kijk verder naar achter. En die weg die blijft toch behoorlijk leeg. Daar in de verte zie ik de eerste achtervolgers. Krok een uh, seconde of twintig nog steeds op uh, Sagan en uh, de zijnen. 25 seconden hoor ik nu. Pozzato, Bonen en Balan. Ze zien in de vette de voorposten van Oudenaarde. Gaan zij erom strijden of komen er toch nog mensen terug? Tim Steens, weet het hockey, toch nog een goal? Ja, het was uh, de vierde strafcorner van Pinochet. Die werd wel benut door Justin Reed-Ross. Geen directe push, maar een variant en 1-2 op de kop van de cirkel. En hij pushte die bal onhoudbaar laag achter Pierre Blaak. En zo is er nog één minuut te spelen. 3-2 voor Rotterdam. Wat kan ADO nog in Waalwijk tegen RKC, Andy? Proberen, proberen en nog eens proberen. Maar kansen levert het niet op. Uh, zelfs een verdediger eruit gehaald. en John Verhoek, een aanvaller erbij gezet. Maar het levert geen kans op wel uh, balbezit en wat meer spelend op de helft van RKC-Waalwijk. Maar het staat nog altijd 1-0 voor RKC-Waalwijk. We zitten in de laatste zes minuten van deze wedstrijd. Jeroen Zoet, de keeper van RKC-Waalwijk, gaat de bal weer in het spel brengen. En natuurlijk heeft Ado Den Haag een probleem op de Boesabon. Uh, ...bijvoorbeeld geschorst is. Maar uh, om nou geen enkele kans te kunnen creëren... ...dat is wel erg uh, weinig. Dat heb ik gisteravond Rode EC ook zien doen. En die verloren kansloos uh, van FC Twente. Nu kijken of Heer Waalwijk uh, het uh, kan volhouden met die 1-0. Een hele verre terugspelbal vanaf de helft van Adel Den Haag... ...op Jeroen Zoet door Evander Snow. Uh, maakt uh, Zoet uh, nog een beetje in de problemen. Maar hij trapt de bal hard naar voren. Er wordt toch weer opgevangen door Adel Den Haag. Is het uh, Smollerijk? Nee. Ook niet Toornstra die de bal kan krijgen... Wordt de bal weer hard over de zijlijn geramd. Want dat is het enige wat RKC Waalwijk nog aan het doen is in deze slotfase. En uh, Ado Den Haag probeert het dus met uh, alle mogelijke krachten. Met hele lange ballen steeds naar voren. Nu Coutinho die de bal aan de rechtervoet heeft. En alles en iedereen naar voren stuurt om die bal dan met een hele harde trap richting uh, bijvoorbeeld John Verhoek te schieten. Dat doet hij ook. Uh, Verhoek wint, komt hij wel. Komt de bal bij Immers? Nee, hij komt niet bij Immers. En dan kan er uh, gecounterd worden door uh, de mannen van RKC Waalwijk. Maar slecht gedaan voor Hoek, die meeverdedigd kan de bal weer onderweg oppikken. En dan uh, is het weer aan door Den Haag. Het is absoluut niet best om naar te kijken. Maar omdat het maar 1-0 staat in het voordeel van RKC, is het uh, ook in de slotfase nog altijd spannend. 1-0 dus, RKC leidt nog altijd. Gaan we weer even naar de Amsterdam Arena. Geen onderbrekingen, 5-0 gewoon nog was. Nog steeds 5-0. Maar het uh, nieuws is wel dat Sikterson terug is in het elftal van de Amsterdammers. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de ziekte van Aysat. Die die plotseling bij de selectie zat. toen zei de boer, nou ja, dan kan je ook wel 10 of 15 minuten voetballen. Het zijn er 12 geworden. Hij heeft nu zijn eerste balcontact. Dat heeft dan ook nog 2,5 minuten geduurd. Luid applaus en luid gejuist natuurlijk na zijn terugkeer. Lang weg geweest in oktober voor het laatste wedstrijd gespeeld tegen Groningen. Toen de vermoeidheidsbreuk, de verhalen zijn bekend. is dus heel lang... Uh, niet kunnen voetballen pas acht wedstrijden voor Ajax achter zijn naam maar wel vijf goals gemaakt en als hij er ook weer bij komt van de Wiel die zich morgen weer gaat melden bij Jong Ajax dan komt Frank de Boer toch weer wat ruimer in zijn jasje te zitten Ajax bovendien met de 5-0 zegen die aanstaande is tegen Heracles het beste doel doelsaldo weer in de Eredivisie in ieder geval voor een paar uur koplopen van de Eredivisie kortom het ziet er in Amsterdam waar de zon daadwerkelijk schijnt ook weer heel zonnig uit ineens 5-0 nog acht minuten Kambuur tegen Zwolle nog altijd 3-0. En Sparta tegen Telstar 1-0. Met daar nog allebei een minuut of 6-7 te spelen. Gaan we weer fietsen met onze beide heren die het volgen. Kilometer voor kilometer, Guido. Een gevecht van drie man tegen een groep achtervolgers. Ja, één eenzame achtervolger trouwens. Peter Sakaan die zwemt daar een beetje tussen. Maar die rijdt toch niet op een gunstige positie. Want als hij in zijn eentje dat gat moet dichtrijden... tegen deze toppers, tegen Ballant, tegen Bonen, tegen Potsato. Drie absolute wielrenners, Ja, dan ga je dat gewoon niet redden. Daarachter een grote groep. Een grote groep bedoel ik een groep van een man of tien hoor. Paulini, Chavanel, Breschel, Galopin en Rast. Dan hebben we Boas erbij. Leukemans, Van Avermaat, Thomas Vuckler. Hij zit er ook weer bij. En toch weer Nicky Terpstra. Terpstra die blijkbaar toch weer een extra adem heeft gevonden. En weer in dat groepje zit. En misschien wel weer wat afstopwerk kan gaan verrichten. Misschien wel weer achter wat mannen aanspringen. Die proberen weg te springen uit die achtervolgende groep. Proberen het risico zo klein mogelijk te maken. Want Tom Bonen, dat is de man die wordt gespeeld. Ik kijk nu naar de rug van Sagan en ik zie dat Sagan het gewoon niet meer gaat redden. Hij is klaar. Hij gaat het niet meer bijbenen. Maar hij wordt teruggepakt door die andere. En dan zie ik ook... Dat het niet Calopin uh, is, maar dat het Rolston is, de man van Radio Shack. Die er samen met uh, Anthony Rast, uh, Gregory Rast moet ik zeggen, daarbij zit. Dat zijn de mannen in de achtervolging. Breschel dus de enige man van Rabobank. Terpstra de enige Nederlander. Maar ja, die drieën. Uh, prachtige renners daar vooraan. 40 seconden, Sebas. Het gaat uh, hard, het gaat uh, enorm snel. Continu boven de 50 km per uur op zo'n hele brede betonplatenweg in dat uh, Vlaamse land. De Vlaamse Ardennen. Als we om ons heen kijken, zien we die Ardennen. En liggen die bultjes waar we de hele dag overheen hebben gereden. Nu zijn die bultjes achter de rug of naast de rug zoals we nu eigenlijk kijken. Naast ons liggen ze. Wij rijden recht vooruit bijna in de laatste vijf kilometer op weg naar Oudenaarde. Die nieuwe finale. Maar toch ook weer zo'n kaarsrechte weg zoals we die in het verleden toen we naar Meerbeken reden ook altijd hadden na de Bosberg. Ook nu een kaarsrechte weg met de wind. De wind die naar de nadelig waait. Schuin links, schuin van voren. Daar komt de wind vandaan. En dan toch boven de 50 km per uur rijden of rond die 50 km per uur. Dat toont de klasse van Balan, van Bonen en van uh, Pozzato. De drie koplopers die een hele lege weg achter zich hebben. Een hele lege weg achter zich. Ik denk dat de winnaar hier vandaan komt uit deze, drie, uh, deze kopgroep van drie. Pozzato nu aan de leiding. Balan van de kop af. Bonen daarachter. En ze gaan bijna de laatste vijf kilometer in. Nog even de uitslag melden van Rotterdam tegen Pinoquet. Net afgelopen 3-2 daar geworden voor Rotterdam. En twee buitenlandse voetbaluitslagen. AS Roma-ploeg van Maarten Stegelenburg... met 5-2 van Novara en de CDA... En Guzzinink verliest met zijn ploeg Anji 1-0 in Rusland van Ruben Kazan. RKC Ado Den Haag, dat willen we weten, Andy. Terecht, 1-0 in het voordeel van RKC Waalwijk. En RKC had zojuist een penalty moeten krijgen... Eh, omdat Snow in het strafschopgebied wel op het randje werd, eh, onderuit werd gehaald. Maar de bal werd door Liesveld net buiten het strafschopgebied gelegd... en Snow zelf schoot de bal hoog over. We zitten in de slotseconde van de wedstrijd. We krijgen er nog wel een minuut of drie, vier bij, hoor. Maar 1-0, het lijkt erop dat... Met de matchwinner aan het worden is. Kasteljong kreeg nog een enorme mogelijkheid. Terwijl we inderdaad drie minuten erbij kregen. Casteljong kreeg een enorme kans. Maar die bal werd goed gered door Coutinho, die de bal raakte. Opvallend dat RKC geen corner kreeg. Maar goed, dat zal een slip of de ogen zijn... in dit geval van de heer Liesveld. Balbezit nog altijd voor RKC Waalwijk. Is het bijna Castellon die in Balbezit komt. Maar nu weer de lange trap naar voren van ADO Den Haag... richting Verhoek. Verhoek gaat de lucht in, Verlies. Het komt nu wel van Dros, maar Dros gebruikt hem bij zijn handen. En dan krijgen we een vrije trap voor ADO Den Haag... waar alles en iedereen weer naar voren gaat. Het is nog niet gespeeld, we zitten in de extra tijd. Maar RC 1-0 voor Tegado. Nog maar 5 kilometer te gaan in de ronde van Vlaanderen. Sebastian en Guillaume. Minder zelfs nog voor die uh, drie koplopers, want die zitten bijna bij de 4 kilometer. Ik kijk naar Balland die even opzij kijkt. Ik zie Potsato, ik zie Bonen. En daarachter dan dat achtervolgende groepje. Eén minuut achterstand met Nicky Terpstra erbij, met Leukemans erbij. Met Van Avermaat, met Verclair, met Bressel van Rabobank. Maar die komen er niet meer bij. Het gaat beslist worden tussen deze drie mannen in die laatste vier kilometer dus. Het publiek wordt en die helemaal uit... gek. Tom, Tom zit erbij. Ja, Tom inderdaad zit erbij. Tom Bonen, die grote Belgische held. En uh, dit gebied heeft de sponsor ook uitgezocht om nog eens eventjes flink reclame te maken met allemaal stickers op de bomen rechts van de weg en er staat ook al een 1 bij beschilderd en dat is misschien al wel een verwijzing naar die plek maar dan moet hij wel gaan afrekenen met Alessandro Balan en met Filippo Pozzato. Zijn twee medevluchters België tegen twee maal Italië in de laatste 4 kilometer. We begonnen het er al even tussendoor te roepen, maar nu mag het ook. En die houdt kan nog één keer bij RKC Ado. Ja, ik was al een heel verslag aan het doen. Het ja, ja, ja, Zit... ging wel goed, hoor. De... Oh, dank je, ja. dank je, eigenlijk. Ja. anderhalve <laughs> minuut hebben al van de drie minuten erop zitten. Uh, inbor voor Ado Den Haag aan de linkerkant uh, moet een uh, verre ingooi gaan worden. Alle lange mensen uh, mee naar voren. Uh, alleen uh, nog één... Trouwe verdediger, Omeru. Uh, daar komt die bal in, straf het gebied. Maar Jeroen Zoet heeft de bal in de knuister. Zo loopt nog even een, een medespeler ondersteboven. Dat uh, gebeurde ook trouwens door Vicento. En dan is het nog even ruzie. Guy Ramos is de man die ondersteboven werd gelopen, op de grond ligt en natuurlijk seconde pikt. Maar Jeroen Zoet heeft de bal in handen en zal hem zo dadelijk heel ver gaan trappen. We zitten in de slotminuut van deze wedstrijd. Hele belangrijke overwinning voor RKC Waalwijk. Gaat naar het linker toe en Jeroen Zoet gaat die bal nog steeds niet uittrappen. Nu doet hij dat wel en de bal gaat richting Castellon. Kan hij de bal krijgen? Nou weer een mistrap van ADO Den Haag. En dus is het heel even balbezit voor ADO Den Haag. Bas Ticheler. 6-0, Ajax-Herakles, dat maakt niet zo heel veel meer uit. Maar de man die je maakt wel, 6-0 door Siktorsson. En dat wordt hem aangegeven door Theo Jansen, die hem zelf kan maken. Maar dat niet doet en hem heel bewust afgeeft in de breedte aan Siktorsson die de bal kan binnenlopen. Ja, 6-0, maar Siktorsson staat weer op het scoreformulier en dat zal de mensen in Amsterdam ongelooflijk veel goed doen. 6-0, we gaan van Amsterdam weer terug naar Waalwijk, daar is het 1-0. En nog altijd met nog 10 seconden te gaan officieel. Nou, dan moet Coutinho die de bal heeft voor ADO Den Haag heel snel de bal naar voren rammen. Om nog één mogelijkheid voor ADO te kunnen creëren. Maar de bal komt op het hoofd van Van Peppe, de beste speler van het veld. En dan zegt Liesveld, het is afgelopen. Erkens in Waalwijk wint met 1-0 van ADO Den Haag. Doelpuntenmaker Nemet. Op weg naar de finish in Vlaanderen's mooiste, Sebastian en Aanval van Alessandro Ballan. Tom Bonen pareert meteen Pozzato in het wiel. Pozzato, toch eigenlijk een wonder, een medisch wonder. Want hij brak dit voorjaar zijn sleutelbeen. Zat binnen tien dagen weer op de fiets. Begon gewoon weer koersen te rijden met alle risico's van dien. Maar hij wilde per se goed zijn in deze koersen. Filippo Pozzato, die dan in het wiel zit op dit moment bij Tom Bonen. De finale is begonnen, minder dan twee kilometer nog te rijden. Ja, er straks nog wel iets proberen. Jij. Groep achtervolgens op 1 minuut en zeven seconden. Die zijn kansloos. Het gaat tussen deze drie. Wat een mooi duel is dat. Twee Italianen tegen één Vlaming. Tom Bonen, twee keer winnaar al van de Ronde van Vlaanderen. Tegen die sluwe, tegen die slimme Italianen. Want dat kun je ze toch wel nageven. Dat kunnen ze in ieder geval. Ik ben benieuwd of ze nog een beetje gaan samenspannen. Het is nu Pozzato in dat fel uh, licht uh, geel groen van Farnese Vini op kop. En dan uh, Balan uh, achterin uh, in het wiel van Tom Bonen. Wat heeft die Pozzato toch een uh, bijzonder seizoen. Want hij stapt over naar. De... Dat kleine ploegje, dat van Eze. En iedereen dacht, wat doet hij daar? Samen met Kevin Hulsmas, met Gatto. Maar de mannen laten een goed voorseizoen zien. Hebben al mooie koersen gereden dit voorjaar. En wie weet, misschien komt er hier wel een hele mooie kroon op het werk. Maar Tombonen zal Tombonen niet zijn. Als hij dat zomaar zal toestaan. Ze zitten bijna in de laatste kilometer. Het is weer even wapenstilstand hoor, want we zagen zojuist, zagen we Ballan weer aanzetten. Maar Bonen zit in het wiel als een soort kat zit hij daar in het wiel. Gebogen rug, handen onder in de beugel natuurlijk. Hij wacht af, de benen op spanning, de kuiten op spanning. Hij wacht ieder moment af, want er kan natuurlijk een aanval komen. En ik denk dat hij met name Filippo Pozzato het meest vreest, Tom Bonen natuurlijk. Pozzato heeft veel sprintsnelheid. Hij is slim, hij zit in het laatste wiel. Pozzato in ideale positie. En als ik links de weg afkijk, dan moet ik ze daar in de vechten gewoon zien over die hele lange rechte wegheer. Die brede baan. Zij zien in de vechten het finishdoek. Zij zien de finish van deze Ronde van Vlaanderen. Weten dat ze dan 256 kilometer achter de rug hebben. Nog maar 500 meter voor die drie. Die bijna een surplus maken hoor. Want ze staan bijna stil. Ze draaien van rechts van de weg weer naar links van de weg. En dan is het Pozzato. Ja, nee. Ik dacht even dat hij zijn uh, nerveusiteit niet kon bedwingen. Daarachter. Daar zie ik die achtervolgende groep komen. Met Nicky Terpstra erbij. Met Leukemans, met Bouwasson, met Bresson, met Chavan. Met Paulini en daar vlak dan weer achter het complete peloton. Tenminste de rest van het peloton. Nee, die mannen die gaan er echt niet meedoen. Of ze moeten hier vooraan helemaal stil gaan staan. Dat doen ze niet, want Balan zet aan. Balan, de oud-wereldkampioen, zet aan. En Tom Bonen komt vroeg uit het wiel, hoor. Hij komt heel vroeg uit het wiel. En gaat Pozzato dan nog mee? Gaat Pozzato nog mee? Of is het gewoon Tom Bonen die gaat winnen? Pozzato, Bohnen, Pozzato, Bohnen. Het is daar! Bonen. En luister eens naar dat publiek. Luister eens naar die orkaan van Glawaai. Uh, hier uh, aan de finish in Oudenaarde. De eerste keer finish in Oudenaarde. En wat maken ze een mooie Ronde van Vlaanderen mee? Afgemaakt door Tom Bonen. En wedden dat je hier in Vlaanderen niemand meer hoort over de muur. Niemand meer hoort over Ninoven. Want Tom Bonen wint de nieuwe versie van de Ronde van Vlaanderen. Voor Potsato en voor Ballam. We gaan nou, weer even terug naar het voetballen. RKC A, er was afgelopen Ajax, Herakles, Bas ook. Het is nu afgelopen 6-0. Dat is geen lekkere generale repetitie voor de ploeg die volgende week een bekerfinale moet spelen tegen PSV. Dat is wel vrolijk voor Ajax dat de, de, nou ja, niet de virtuele leiding nu de leiding heeft overgenomen van AZ. In de eredivisie in de wetenschap dat AZ natuurlijk nog moet spelen. Maar 6-0, dat zijn toch cijfers die tellen. Daar hoor je bij te zeggen dat Heracles echt met de gedachte al bij volgende week was. Een tikkeltje lamlendig opereren, zo gaat het allemaal wel makkelijk. Voor Ajax maakt dat niet zoveel uit, De doelsaldo is opgevijzeld, dat is nu ook het beste van de ploegen bovenin. Het beste sowieso van alle ploegen, En eh, nou ja, je staat bovenaan, Sikkelson is terug, pikt zijn goaltje mee. Kortom Frank de Boer en al die anderen hier, je ziet louter lachende gezichten en Ajax, maar daar twijfelt er toch eigenlijk al niemand meer aan, is echt weer helemaal terug. Ja, Ajax uh, wint met 6-0 en pakt de leiding over van uh, AZ. Heeft nu 58 punten uit 28 wedstrijden. AZ komt zometeen nog in actie uit tegen Vitesse. 56 uit 27. Daaronder Twente, 55 uit 28. En PSV, Feyenoord en Heerenveen hebben 54 punten uit 28 wedstrijden. De andere uitslagen van vandaag tot dusver. RKC tegen Aden Den Haag werd 1-0 door een goal van Nemet. En eerder vanmiddag NEC de Graafschap 2-0 door goals van Schöne en Zeefuik. Inmiddels ook afgelopen de twee wedstrijden in de Jupiter League. De koploper Zwolle heeft daar een 3-0 nederlaag geleden in Leeuwarden tegen Cambuur. De nummer 2 eh, Sparta heeft wel gewonnen, 1-0 van Telstar. Dat betekent dat het verschil nu 6 punten is. Zwolle gaat nog wel aan de leiding, 62 punten uit 29 wedstrijden. En Zwolle heeft nu 56 uit 29. Uit begin jaren 80, Speciaal voor het Jopje naast mij. Celebration van harte. Dankjewel. Vitesse AZ gaat zo beginnen om half vijf. krijgen is natuurlijk nog nieuws en weer. Maar eerst gaan we nog eens even naar Gio Lippens terug in Vlaanderen. Want Vlaanderen is ontploft natuurlijk met de winst van Bonen. Maar ja, er zijn ook nog anderen die gefinish zijn Gio. Ja, er zijn anderen die gefinish zijn. Maar eerlijk waar, de manier waarop Tom Bonen hier over de streep kwam... en die ontlading hier van het publiek. Zelfs hier in het commentaar ook gewoon pal op de streep. Nou, dan hoorde je het echt donderen aan de overkant... De, de, de, de wagen hier schudde bijna gewoon van het kabaal dat al die toeschouwers maakten. Iedereen sprong een gat in de lucht met die overwinning van Bonen. Uh, vergis je niet, hè, de derde keer dat hij de Ronde van Vlaanderen wint. Daarmee is hij, wat hij al was natuurlijk, maar is hij nog groter geworden dan uh, wat we tot nu toe altijd hebben geroepen. Want het is natuurlijk ongelooflijk dat hij dat gewoon op deze manier uh, doet, die Tom Bonen. Derde keer dus uh, de Ronde van Vlaanderen winnen. 31 jaar is hij alweer. Hij komt uit Mol en ik krijg nu de complete uitslag voor me de eerste. Tien. Tom Bonen op de eerste plek. Dus Pozzato, tweede. Balan, derde. Dan van Avermaat. wintersprint sprint van het achtervolgende pelotonnetje. Sagan voor Terpstra. Knap hoor. Nicky Terpstra gewoon op de zesde plaats. Heeft zich helemaal leeg gereden voor Bonen. Paulini zevende. Vuckler achtste. Breschel, de eerste man van Rabobank, op de negende plek. En op de tiende plek opnieuw een ploeggenoot van Tom Bonen. Man die ook al veel heeft gewonnen dit seizoen. Sylvain Chavanel. Dan hebben we de eerste tien van deze ronde van Vlaanderen. Hebben we in elk geval binnen. Maar als je dan kijkt naar Bonen. Als je kijkt wat hij gewoon dit seizoen al bij elkaar heeft gefietst. Terwijl hij eigenlijk vorig jaar min of meer werd afgeschreven in een tegenvallend uh, wielerjaar voor hem. Maar dit jaar wint hij gewoon in Argentinië de Tour de San Luis. Uh, daar wint hij een etappe. Daarna gaat hij gewoon in de ronde van Qatar. Wint hij uh, twee etappes en het eindklassement. En in Parijs -Nice wint hij ook nog eens eventjes een etappe in de Massasprint Tom Bonen. Hij rijdt dus gewoon een geweldig seizoen tot nu toe. Want uh, deze ronde van Vlaanderen is weer een kroon op zijn carrière. Een kroon op zijn voorseizoen. En dan gaan dan gaan we volgende week, gewoon heel simpel, zondag naar Parijs Roubaix. Dan gaan we over de kasseien dokkeren in Noord-Frankrijk zonder Cancellara. Cancellara waarschijnlijk sleutelbeenbreuk, vrijwel zeker sleutelbeenbreuk. Zonder Cancellara dus. Wie moet hij dan nog vrezen, Tom Bonen, in deze vorm? Hij is onvoorstelbaar sterk. Zelfs de twee Italianen konden hem niet van het lijf houden. Potsato en Ballan. ze buigen. Ze buigen demoedig voor de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Voor Tom Bonen. NOS-journaal. Het is één minuut over half vijf. Hier is Mark Visser. Nederland wil dat de internationale gemeenschap Syrische militairen aanmoedigt. over te lopen naar de oppositie tegen president Assad. Dat zei minister Roosenthal tijdens de conferentie van de vrienden van Syrië in Istanbul. Rosenthal riep de deelnemers aan de conferentie op om al hun contacten met de mogelijke overlopers te gebruiken. We moeten ervan overtuigen dat er geen toekomst is voor Syrië onder Assad, zei hij. De oproep is opgenomen in de slotverklaring van de bijeenkomst.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 En het cruiseschip dat vrijdagavond in de problemen kwam bij de Filipijnen... is aangekomen in een haven op het Maleisische deel van Borneo. Door een brand raakten de motoren van de Azamara Quest beschadigd. En daardoor kwam het schip op open zee stil te liggen. De duizend opvarenden worden met bussen naar hotels gebracht. Aan boord van het schip waren ook zes Nederlanders. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit Iemstra. In het zuiden is het mooi weer met zonnige perioden. In het noorden is het bewolkt, af en toe trekt daar een buitje over. Het is fris met slechts 8 à 9 graden. Vanavond en vannacht in het noorden en noordoosten bewolkt... plaatsen kan er nog steeds wat regen vallen. In het zuiden en zuidwesten zijn er opklaringen, daar ook het koudst. Rond het vriespunt in het noordwesten wordt het een graad of 5. En morgen heeft het noorden opnieuw de meeste bewolking. In het zuiden en zuidwesten breekt de zon af en toe door... In het noorden regent het af en toe. En verder is er morgen ook een groot verschil in temperatuur. Op de Wadden een graad of 7, in het zuiden een graad of 12. De wind stelt morgen niet veel voor. zwakt tot matig uit het westen, windkracht 2 tot 4. In Noord-Nederland draait de wind smiddags naar Noordoost. Na morgen blijft het koel, dinsdag een graad of 8. Bovendien regent het dan af en toe. Vanaf woensdag worden ook de nachten weer wat kouder... met een paar graden vorst. AMB ah. Verkeersinformatie. Geen files op dit moment, maar het treinverkeer ligt stil tussen Eindhoven en Helmond na een aanrijding met een persoon. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. De nummers 6, 5, 4, 3 en 2 winnen allemaal dit weekend in de Vaderlandse Eredivisie. En wat doet de koploper AZ bij Vitesse, Frank Wielard? De nummer 7 is de thuisploeg 0-0. Na drie minuten is het nog. En uh, Vitesse heeft wat goed te maken na die uh, smadelijke 3-1 nederlaag bij Rodia 7. Al smadelijk omdat Vitesse behoorlijk slecht speelde. Opvallend dat de beste man bij Vitesse, Prupper, vandaag er niet bij is. Hij zit vandaag gewoon weer op de bank. En dan wordt vervangen door Van de Heijden die vorige week geschorst was bij AZ. Ten opzichte van Valencia uh, geen uh, serieuze wijzigingen. Nu even opletten, want Boni in balbezit op 20 meter van de goal. Wordt daar keurig van afgezet door Viergever. Die ook vandaag weer gewoon in de basis staat. Maar ten opzichte van RKC is dat... Uh... Uh, wel een van de... Nee, is niet een van de wijzigingen. Daar stond natuurlijk Klavan. Palsen is erbij gekomen. Benschop is erbij gekomen ten opzichte van RKC. En El uh, uh, uh, uh, staat nu uh, in, de, in de basis, in de punt van de aanval. Maar dat stond hij tegen Valencia natuurlijk ook al. En nu uh, Viergever met de opbouw voor AZ. Diepte in richting El Die kan die bal alleen maar proberen terug te koppelen. Want die bal is eigenlijk een beetje aan de harde kant. Bereikt Holmen niet. En zo komt Vitesse in balbezit. Via Veldhuizen gaan we naar Calas, een van de verdedigers die vorige week zo verschrikkelijk tegenvielen bij uh, uh, Vitesse. Hij is nog jong, hem kun je dat niet zozeer uh, aanrekenen, 18 jaar pas. Mag nog een keer door het ijs zakken. Maar de aanvoerder daarnaast Cassia, Die nu de bal weer teruggeeft aan Calas. Die mag je dat wel aanrekenen. Dat Vitesse zo verschrikkelijk tegenviel. En uh, AZ natuurlijk die verrassende uh, goede wedstrijd. En goede overwinning ook vooral tegen Valencia. Nog in de benen aan het begin van dit duel. En de wetenschap wat alle concurrenten hebben gedaan. En dus moeten zij ook weer om koploper te worden in de Eredivisie. In de beginfase is dat vooral even aftasten. Als er balverlies wordt geleden wordt eerst even achteruit gekeken. En... Uh, ...gezocht naar de ruimte om te beginnen met voetballen. Op dit moment probeert AZ dat met viergever. Holmen ingespeeld. Nou, dan is het niet voorzichtig meer. Die probeert er altijd wel naar voren toe te gaan. Alleen krijgt hij de bal niet onder controle. En Vitesse jaagt dan de bal weer richting Boni. Vijf minuten zijn we onderweg bij uh, Vitesse tegen AZ. Oh, daar krijgt Boni een bal tegen zich aangeschoten van uh, Esteban... Maar de bal gaat veel te ver naar de zijkant om direct gevaarlijk te worden. En Boni blijft wel in balbezit Kan hem voorgeven dan toch als AZ uit elkaar gespeeld is. En dan is het Hens, zegt Makkeli. En is de kans voor AZ voorbij. Zo zijn we 5,5 minuut onderweg. De eerste dreiging is er in ieder geval van Vitesse. Tegen AZ de gewezen koploper onderweg om weer opnieuw koploper te worden. In de eredivisie als ze vandaag winnen van Vitesse in Arnhem. Tom Bohnen heeft voor de derde keer in zijn carrière de ronde van Vlaanderen gewonnen. Vlaanderen is mooiste voor de eerste keer zonder de muur. De Belg won in de sprint voor Pozato en Ballan. Beste Nederlander was Nicky Terpstra. Hij werd vandaag zes daarna. sprak na afloop met collega Steven Dalebout. Nicky, gefeliciteerd met de overwinning in jouw ploeg. Uh, ja, jullie komen met z'n drieën in die finale uh, vooraan te zitten. Vertel, hoe gaat jouw finale? Uh, ja, we zaten van voren op de tweede keer Patersberg. En uh, ja, daar werd natuurlijk gekoerst. Toen kwamen we met uh, nou, tien man in, uh, in de kopgroep. Ja, met z'n drie erbij. Dus uh, we, moesten, uh, we moesten het in gang houden natuurlijk. Want uh, ja, als iedereen keek naar ons. Uh, ja, toen was het spel de prikken. Uh, ik ging uh, ervoor rijden uh, en dan weer een ander. En, uh, ja, toen kwamen we de Kwarenman de laatste keer. En toen reed Bolan weg. En Tom en uh, Posato die sprongen zo hard ernaartoe. Tot ja, toen zag ik meteen dat dat een slag was. Ja. Hoeveel levens had jij vandaag? <laughs> ja, aardig wat. <laughs> Zelfs na al die inspanningen in de finale zat je ook nog daarna weer in de achtervolging. Hè? Ja, kijk, uh... <kluziek> als die groep erachteraan gaat, dan moet je wel zorgen dat je daar weer um... met een paar ploegmakkers bij zit. Om het nodige afwerk... afstopwerk te doen. Ja. Dat hebben we niet echt hoeven doen. Want als, uh, ja eigenlijk naar ons keken dan uh, zakte de moraal in hun, in hun voeten en de drie sterkste zaten gewoon voorop die reden zo hard dat was, uh, die sloegen zo'n gat We reden al eigenlijk volle bak maar zij uh, liepen nog uit dus uh, dat waren echt de sterkste. Nou hadden jullie vooraf al dat was al duidelijk de sterkste ploeg. Uh, Hebben jullie dat gevoel van die druk? Ja, tuurlijk. Uh... We maakten een hele grote fout in het begin van de koers: dat de 15 man wegreden zonder een van ons erbij. Dat uh, moet niet kunnen. Maar uh, ja, we hebben gezegd: niet panikeren nu. We houden gewoon het tempo erin dat, het nooit een hele grote, uh, dat ze nooit een hele grote voorsprong krijgen. En dan in de finale uh, ja, wordt het door de koers toch wat dichter. Maar word je daar dan toch nog onzeker van omdat het in eerste instantie dan anders loopt dan je had gepland. En omdat dan ook nog een keer die finale onbekend is. Omdat het een nieuwe uh, aflevering is. Een nieuwe uittekening van het parcours. <coughs> nou ja, we waren er niet blij mee. En, uh, maar we hebben gezegd, uh, niet panikeren. Komt wel goed. Dus dat Amagafarma Quickstep weer op het podium? Ja, dat wel... Uh... Wat een voorjaar. Super. Echt super. Dank je Dankjewel. Rillen en rammelen over de beroemde kasseien van Parijs-Roubaix. Tips van Fabian Cancellara, Servaas Knaaf en Roger de Vlaming. Verhalen op en langs de route. Donderdagavond half tien Nederland 3. De Holland Sport Special over Parijs-Roubaix.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 Het origineel van Phil Annet van Oldtown is fantastisch, maar deze van de koors had wel een doelpuntje verdiend. Uh, nou, ik kon er nog wel mee leven. We gaan eens even kijken bij Frank Wielaert. Zijn ze er niet bij geweest, Frank bij die plaatonderbreking, bij Vitesse AZ? Het had gekund hoor. Ook een beetje tegen het eind Dan was hij lekker vlot afgelopen. Maar in dit geval zat het er even net niet in. Een paar mogelijkheden hebben we wel gezien. Paulsen die op links doorkwam. Maar net even te lang wachten met het geven van de voorzet. Waardoor Veldhuizen kon ingrijpen. De doelman van Vitesse. Maar ook een goede kopkans van Boni. Hebben we gezien helemaal vrij. Twee instanties gekregen van de struik om die bal goed voor te geven. En Boni helemaal vrij. Maar kreeg de bal niet goed tegen zijn hoofd. Kopte over de goal van Esteban heen. In een aardige openingsfase waarin beide ploegen niet van plan zijn om zich te verstoppen. En proberen die openingsgoal te maken. Nu AZ, Paulsen aan de linkerkant Elm. Op het middenveld halverwege de helft van Vitesse probeert een steekbal op Palsen. Die mislukt van de struik, pikt op en Ibarra neemt dan over aan de rechterkant bij Vitesse. Middellijn oversteken op snelheid. Nog een man voorbijlopen. Martens is dat. Die loopt daar vervolgens de Ecuadoriaan bij ondersteboven. Dat levert Vitesse een uh, vrije trap op en een gele kaart voor de middenvelder van AZ. En uh, dus een mogelijkheid voor uh, Vitesse om wat aanvallend te gaan doen. Wat meer mensen mee naar voren te sturen die wat uh, lengte hebben. Van der Heijden bijvoorbeeld, maar de echte lange mannen blijven gewoon achterin uh, staan. Kasia, Callas, jongens die zouden kunnen koppen. De vrije trap moet namelijk kort genomen gaan worden. Maar eerst moet Makkelij even zijn administratie bijwerken... voordat Van der Struik die uh, korte vrije trap gewoon de breedte in... Wilde gaan nemen. Tidor heeft dat inmiddels door. En nu zegt Van der Struik, nou weet je wat, ga gaat toch maar met z'n allen lekker naar voren. Dan gaan we toch gewoon die bal voor de goal brengen. Maar dat gaat Van der Struik dan natuurlijk niet doen. Dat hoort Butner dan te doen met zijn linkerbeen om die bal indraaiend ongeveer bij de tweede paal neer te leggen. Dat kan gevaarlijk worden, want Van der Struik is daar goed toe in staat. Daar komt uiteindelijk dan toch die vrije trap. Hard en strak genomen. Dan is het Tidor die de bal volkomen verkeerd raakt. En dan heeft de AZ alle geluk van de wereld dat hij hem heel zacht raakt. En dus dat Esteban rustig kan oprapen in zijn doelgebied. Die bal van El Tidor ging keurig tussen de palen. Alleen richting het verkeerde goal. AZ dus kan uitverdedigen nu. Omdat El Tidor die bal dus niet zo goed raakte. Viergever kijkt even om zich heen. Wie? Waar kan ik hem kwijt? Uiteindelijk uh, moet hij kiezen voor uh, de rechter buitenkant. Dan komt hij voorzet van Marcellus. En dan is het Callas die wegwerkt over de zijlijn. Ineens was daar Marcellus weg aan de rechterkant. Goed gezien, goed weggestuurd ook door uh, Viergever. En uh, de voorzetter, alleen geen medespelers bereikt. Het is een uh, open wedstrijd. Beide ploegen proberen te scoren. Alleen tot nu toe in het eerste kwartier is het nog niet gelukt in Arden. Hij won hem al in 2005 en in 2006. En voor deze editie werd hij weer getipt als de kanshebber... voor de winst in de Ronde van Vlaanderen. Tom Bonen. En hij maakte het weer waar. De winnaar de afloop in gesprek met onze collega's van de VRT. Hoe verraderlijk was die spurt? Ik zeg het. Ik uh, had even wel wat, wat angst van met die twee jongens de finale te doen. Uh, het is en vooral was mijn... Dat was niet juist met mijn pion, dat schoot af en toe door. En, uh, vooral op de klimmetjes had ik er last van. En ik wou eerst wisselen van fietsen uh, nog in de finale, maar heb ik het risico genomen om, om te blijven rijden. En ik had eigenlijk vooral die laatste tentantwilligers, dus het was al, dat was al wat riskant En dan de laatste kilometers met die twee, ja, ik weet ook, ze kennen elkaar goed, ze zijn Italianen. We zijn generatiegenoten dus we gaan al, al lang mee. En ik had, uh, ik had bang dat ze me gingen afmaken. Maar de wind was met een bondgenoot, het, uh, het was knalwind op kop. En je, kon echt, ja, je kon het maar eerlijk gezien, maar dat, kon gemakkelijk op het wiel gaan. En dan in de sprint, uh, ik ben gestrokken nog wat vroeg. Pipo kwam nog zij. Maar ik uh, blijf erbij dat ik doorging tot op de aankomst. En, uh, ik had niet veel over, denk, maar het was voldoende. Denk je nu al aan volgende week, parijs Je kan een enorm uniek kwartet realiseren. Haarlbeke, Geen twijfel, Ronde en parijs Ja, dus... Uh, het zou, zou iets zijn, het zou, zou wat zijn. Ik heb vandaag wel gezien dat die jongen ook hier in uh, dikke orde is. Dus uh, de Rubey uh, weer zijn uh, op het scherp van de snee. Maar ja, ik zit goed op schema, ik heb, ik heb er drie. En uh, Rubey is toevallig mijn favoriete koers, dus uh, proberen ga ik het zeker. Hoe bepalend was de val van Cancellara de uitschakeling, bij <kacht> Ja, ik, ik heb dat niet gezien, ik, uh, ik weet ook niet wat er gebeurd is ofzo. In ene keer kregen wij nieuws uh, dat Fabian gevallen was. Uh, spijtig, want uh, het had natuurlijk nog veel mooier geweest uh, met hem erbij. Maar uh, wij waren eigenlijk een hele dag al bezig met de koers te controleren van na 20 kilometer. En uh, we hebben dat toen ook blijven doen, die moment. Uh, ja, dat, zijn de, dat zijn de dingen van de koers. Hè. Hij heeft, uh, heeft echt wel uh, een pechweek achter de rug. Tom Bonen, dus de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Gaan we naar het voetbal van vanmiddag. Ajax-Heracles werd 6-0, maar liefst. Bij de rust was het dus 1-0 via Jansen. Ebesilio, Eriksen, Anita de Jong en Son, die voor het eerst weer speelde. Een kwartiertje maakte het halve dozijn vol. Deels doordat, eh, ja, uh, kun je we wel zeggen... Heracles een snipperdag had opgenomen. Anderzijds omdat Ajax ook een van zijn beste wedstrijden... van dit seizoen speelde. Jeroen Elsof praat erover met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Ik neem aan dat je uit tevreden bent. Nee, ik wilde hetzelfde zien als afgelopen zondag tegen PSV. Met een druk zettend ijs op Heracles. En ik denk dat we dat weer 94 minuten hebben gedaan. Ben je dan nog zo kritisch dat je zegt, misschien hadden het er wel 10 moeten zijn? Nou, dat heb ik in de rust voornamelijk gezegd. Dat je in Stijn 1-0 voor en je kan afstand nemen. Dat moet je dan niet nalaten. Want Je zag het nu in die corner, de laatste minuut van de eerste helft. kan niet zomaar gelijk, kan niet erin vallen. Ja, we deden eigenlijk best heel veel goed. Alleen het laatste zetje gaven we niet op het juiste moment. Nou, de tweede op dezelfde lijn doorgaan. En gelukkig maak je dan de 2 nul. Dan is het een beetje opluchting. En dan maak je gelukkig nog een aardige show van, vond ik. Ja, je hebt het over een show. Maar als je gewoon puur naar de uh, cijfers kijkt... dan kan natuurlijk met deze competitie aan het einde van de rit... het doelstel ook nog wel eens uh, doorstelgevend zijn. Ja, dat is ook zeker zo. Uh, als je van tevoren gezegd dat je maakt zes goals en je krijgt een 0 tegen... dan had ik dat getekend... Dus... In dat opzicht ben ik zeer tevreden. Maar ik ben het met je eens: als je er tien kan maken, dan moet je er ook tien maken. Want uiteindelijk kan het een extra punt opleveren, natuurlijk. Het is moeilijk om dat uh, zetje dan te geven. Want wat je in het verleden wel eens, wel eens zag, ook in het verre verleden, is bij 4-5-0. Handrem erop en, en uitspelen. Ja, dat hebben we niet gedaan. Ik denk dat we wel geprobeerd hebben om de druk te blijven opzetten op Herakles. We hadden even een periode dat het ietsje minder in de tweede helft werd, maar eigenlijk het einde het de laatste kwartier hebben we dat weer opgepakt. En creëerden we weer heel veel kansen. Ja, ik ben tevreden hoe we gespeeld hebben. En natuurlijk, als je de tien kan maken, moet je de tien maken. Maar zes is op dit moment denk ik een hele mooie start. Wat is nu de waarheid? Ajax was zo goed vandaag of Herakles was al lang bij die bekerfinale? Nou, ik denk dat Ajax uh, heel goed was vandaag. Die de tegenstander geen ruimte heeft gegeven, zoals vorige week de PSV. De is normaal gesproken een team die daar heel goed onderuit kan spelen. Maar als je goed druk zet, uh, zoals wij dat gedaan hebben, ja, dan wordt het heel lastig voor een tegenstander. Dat hebben we vandaag weer uh, laten zien. Korde Jans zeggen, uh, wij zijn nog steeds titelkandidaat met Herenveen. Laat Ajax maar komen. Ja, maar terecht, staan we goed voor. Alleen uh, wij uh, willen het ook en we zullen zien uh, volgende week woensdag uh, wie, ja, wie in, in de strijd blijft. En misschien blijven we allebei wel in de strijd, maar het is een hele interessante wedstrijd. In ieder geval Heerenveen thuis is normaal gesproken altijd lastig voor elke ploeg die de, daar komt. Maar ik heb er vertrouwen in uh, op, dat moment, op dit moment, hoe we bezig zijn... Ja, we hebben nu zeven wedstrijden of acht wedstrijden achter elkaar gewonnen. Nou, we hopen dat je dat weer kan doorzetten. Ajax Winters met 6-0 van Herakles. Gisteren mollen al de nummers drie en met zes grote vragen. Dus wat doet AZ dit weekend? Het speelt momenteel nog in Arnhem tegen Vitesse en Frank Wilaard. Hij staat uh, na twintig minuten nog op 0-0. Uh, twee ploegen die er in ieder geval een uh, open duel van maken op dit moment. Met uh, AZ dat wat loert. Op de counter en probeert ook AZ vast te zetten als het daartoe de gelegenheid krijgt. Nu bijvoorbeeld Maher die zich vastloopt in het strafschopgebied bij Vitesse. En nu de beurt aan de Arnhemmers om er eens op snelheid uit te komen. Met Ibarra natuurlijk over de rechterkant van het veld. Van Ginkel die daar de voeten wordt dwarsgezet. Letterlijk en figuurlijk... Um daar achterin door uh, Viergever. En uh, dat levert dan een ingooi op voor uh, Vitesse. Vitesse dat wat opportunistischer speelt. Wat sneller de lange bal hanteert in de richting van uh, Boni of in de hoeken. Richting uh, Chanturia bijvoorbeeld. Nou dan heb je bij uitstek iemand te pakken die een beetje op intuïtie de dingen doet en af en toe ook een boze blik krijgt. Met name van Boni. Dat was de laatste keer dat Chanturia de Georgiër een uh, boze blik kreeg toen hij een bal keurig uit de lucht plukte. Een crossbal die, die hij uh, goed meenam. En vervolgens besloot in zijn eerstvolgende beweging maar direct richting het doel te schieten, maar daar kwam niet echt zo gek veel van terecht. Boni stond daarnaast 1 tegen 1, dus die had graag die bal op dat moment gehad De ingooien. Vitesse ingeleverd uh, bij Palsen. Palsen levert op zijn beurt vervolgens weer in bij Van der Struik. Breed naar Aandan. Oeh, linker terugspeelbal van uh, Van der Struik. Daar zat Eltudor uh, bijna tussen, maar die uh, stond net even onvoldoende op, op te letten om uh, de bal te kunnen onderscheppen. En dan maakte Marcelles een overtreding, waardoor Vitesse weer een vrije trap mag gaan nemen. De Arnhemmers houden voorlopig, mag je dat zeggen, als ze in Arnhem? spelen, houden stand tegen AZ. Het is nog 0-0 na 22 ja. minuten. We hebben over het hockey Rotterdam. Pinoké K. eindigt in 3-2. Tim Steens keek ernaar. Heeft vast iemand bij de microfoon. En ook <laughs> alle uitslagen. Jazeker, Tom. Eerst even de uitslagen. Kampong HGC weer 2-1. Oranje-zwart SCC 6-3. Laren Amsterdam belangrijk voor de koppositie van Rotterdam. Laren stond heel lang met 3-2 voor. Uiteindelijk is het 4-3 voor Amsterdam geworden. Rotterdam Pinoquet, je zet al 3-2, daar zijn we zelf bij, waren we zelf bij. Praten we straks even met Jeroen Hertzberg, de aanvoerder van Rotterdam. Scharweide Bloemenal weer 2-5. En Den Bos, jawel, het Mark Lammers effect, dat gaat maar door. Want Den Bos won met 3-2 van Hurley. En Den Bos haalde al 11 punten uit de laatste vijf wedstrijden onder leiding van uh, Mark Lammers. Goed, wij praten even over die wedstrijd, ik zit nog een beetje na te heigen. Maar toen heeft Jeroen Hertzberger onder de douche vandaan halen. Is allemaal gelukt. Ja Jeroen, gefeliciteerd, een belangrijke overwinning voor jullie vandaag. Uh, ja, dat kan je wel zeggen. Uh, vorige week tegen Amsterdam gewonnen en nu tegen Pinoké. Twee topwedstrijden en uh, ja, twee keer gewonnen, dus we zijn er heel blij mee. Ja, want uh, jullie hebben nog nooit die reguliere competitie als eerste afgesloten. Dus kampioen van de reguliere competitie, zeg maar. Maar het ziet er dit seizoen goed uit. Ja, het ziet er goed uit. Uh, er zijn nog wel vier wedstrijden te gaan. En uh, uh, we krijgen nog genoeg lastige wedstrijden. Uh, twee uit, twee thuis. Uh, maar het ziet er in ieder geval beter uit. Weet je. We zijn, zoals het in, in, in het Engels heet, in contention. En uh, dat zijn we in de verleden jaren niet geweest. We zijn we eigenlijk alleen maar bezig geweest met een eventuele tweede klassering of, een, uh, of gewoon een plek bij de play-offs. En zelfs nu zijn de play-offs niet veilig, want uh, het verschil blijft gewoon vijf punten. Dus als je één keer verliest, kan het hard gaan. Maar vandaag hebben we denk ik een goede stap gezet. En uh, met de laatste drie wedstrijden van het seizoen uh, met Hurley, Scherweide en Den Bosch... Uh, zijn we aan onze stand verplicht om die uh, goed af te sluiten. Dus uh, dat uh, biedt perspectief voor uh, het einde van de competitie. Jazeker, ik zei al, uh, dit seizoen kan het misschien gaan gebeuren dat ze een keer kampioen worden. Uh, dat betekent ook wel dat uh, Roderick Weusthoff en Robert van der Horst hun laatste seizoen hier spelen. Dus dit seizoen moet het gebeuren, want volgend jaar, volgend jaar zijn jullie eigenlijk wat zwakker als ik het zo op papier zie. Nou ja, dat, daar heb je op zich helemaal gelijk in. Uh, met het vertrek van uh, Robert en, uh, en Roderick uh, lopen er gewoon, gaan er gewoon twee hele goede spelers weg. Uh, de een heel belangrijk in onze achterste linie en de andere heel bela belangrijk in onze voorste en met de strafcorner. Maar daar moet ik wel bij zeggen, ik speel nu uh, sinds 2003 bij Rotterdam. En uh, Rotterdam heeft uh, nooit uh, af laten weten op het gebied van uh, spelersmateriaal. En uh, dat we twee mensen inleveren betekent niet meteen dat we volgend jaar zwakker zijn. Want vorig jaar leverden we Burroughs en Archibald in. Mm -hmm. En uh, nu staan we bovenaan. Dus uh, je ziet hoe gek het kan lopen. Uh, een team is een team. En uh, ik weet zeker dat de club er alles aan gaat doen om uh, die gaten die uh, Roderick en de knoest achterlaten... om die uh, goed op te vullen. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Tot tot uh, Jeroen. Uh, komend weekend met Pasen de EAL. Hier op je eigen club. Uh, kijk je wel uit zeker? Ja, dat lijkt me echt heel fantastisch. Uh, als je kijkt naar het verleden van uh, uh, de vorige rondes... Uh... Op HCR met, uh, met de EAL. Uh, fantastisch, veel publiek. Je ziet hier ook extra tribunes zijn gebouwd. Uh, er zijn veel kaartjes al verkocht, maar je kan nog steeds aan de deur kopen op de dag zelf. Dus als je impulsief denkt, dan nou, laat ik even naar Rotterdam rijden. Groot parkeerterrein. <laughs> uh, shuttlebusje, Rotterdam Airport, is allemaal geregeld. Allemaal vrijwilligers, druk bezig om er wat moois van te maken. En uh, ja, echt topwedstrijden. Vier dagen lang topwedstrijden. Dus als je van hockey houdt, dan uh, kan je eigenlijk niet thuis blijven. We kijken er al naar uit. Dankjewel, Jeroen. We kijken tot nog even naar de stand. Nou, Rotterdam, ik zei het al, blijft bovenaan. 38 punten uit 18 wedstrijden. Amsterdam is nu tweede geworden. Heeft stuivertje gewisseld met Pinoquet. Amsterdam heeft 37 punten. Pinoké heeft er 35. Dan Kampong als vierde met 34 punten. En Bloemendaal is ook nog niet uitgeschakeld. Heeft 33 punten. Dus bij die bovenste vijf blijft het heel spannend. Wie, welke vier ploegen er naar de play-offs gaan. Onderaan, ik zei het al, het Lammers-effect blijft standhouden. Maar ze staan nog wel 12 met 13 punten. Daarboven Hurley met 14 punten. En op de tiende plaats. Laren met 17 punten uit 18 wedstrijden. Dacht u even dat de sterren klaar al begonnen was. Dat was nog niet zo. We, we zeiden er nog gewoon hoor. Gaan we snel even naar Vitesse tegen AZ. AZ kan een beetje uitrusten van die wedstrijd tegen Valencia. <laughs> Qua tempo zou je dat ja. inderdaad wel kunnen zeggen. Maar ze moeten eigenlijk nog even 1-0 maken. Voordat je echt kunt uitrusten zou ik uh, adviseren in ieder geval. Dat is zover is het nog niet. 26 minuten onderweg bij uh, Vitesse. En het is nog 0-0. Maher nu halverwege de helft van Vitesse. Goede combinatie. Daar kan de 1-0 komen. Martens. Oh, daar wordt het gat goed dichtgelopen door Callas. Uh, waardoor Martens net niet kan uithalen. Hij stond op uh, 6-7 meter van de goal. Alle gelegenheid daarna. Even een vlotlopende combinatie. Dwars door het midden van AZ. Eigenlijk de eerste echt goedlopende uh, aanval. Maar uiteindelijk dus de kans voorkomen door Callas. De jonge centrale verdediger van Vitesse. Inmiddels de bal aan de andere kant bij Chanturia. Punt 16. Natuurlijk tegenstander opzoeken. Gewoon proberen. En dan schieten via Marcellus. De bal in de handen van Esteban. Ja, dat vindt het publiek niet zo leuk. Je mag wel eigen rijt, je eigen gang gaan daar aan de linkerkant. Maar er moet er wel wat goeds uit voortkomen. En tot nu toe bij Chanturia. Die vandaag weer eens in de basis. Mag beginnen na Agillis-Pace-problemen. En vorige week een kwartiertje te hebben gespeeld bij Roda. Ja, hij heeft het tot nu toe nog niet echt laten zien wat het publiek van hem hoopt. Als het jonge Georgische, jonge talent. Nu uh, AZ dat uh, rustig uitverdedigt. Op het tempo ongeveer dat jij uh, aankondigde, Twan. Op een uitrusttempo, maar Elm levert uh, in. En dan kan Ibarra eraf komen, maar Ibarra loopt ook weer vast op de AZ-defensie. 27 minuten onderweg in Gelderdoom tussen Vitesse en AZ. De stand 0-0. En de andere uitslagen van het voetbal van vandaag zijn... NEC, De Graafschap 2-0, Ajax, Herakles 6-0... RKC, Ado Den Haag 1-0 en Bonen wint de ronde van Vlaanderen. langs de lijn op 1. Als je hem aan zijn lot overlaat, gaat hij binnen dag naar de klote. Wonderlijke, ware verhalen in plots... Dan, is het gewoon, dan haalt hij waarschijnlijk de avond niet. Hij loopt onder een bus. Uh, nou, er gebeurt iets dramatisch. Hij, bedoel, hij haalt de 24 uur niet. Over schijnbaar onoplosbare problemen en praktische oplossingen. Straks kwart over zes in Plots. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Plus geeft meer voordeel, veel meer. Kijk met onze vele weekaanbiedingen. Magere hamlappen per kilo, 4,99. Met twee extra glazen zegels. En met die glazen zegels spaar je bijvoorbeeld voor spiegelau limonade glazen. Dat is toevallig. De limonade is ook in de aanbieding. Twee bussen plus limonadesiroop voor maar 3,49. Met een extra glazen zegel. Plus geeft meer, veel meer. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan?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 Dit is Radio 1.